11 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Syrische opstandelingen zijn teleurgesteld in de groep landen die zich vrienden van Syrië noemt. Die groep van ongeveer 80 landen vergaderde vandaag in Turkije. De Syrische oppositie had gehoopt op wapens, maar er komt alleen geld. Op de conferentie hebben golfstaten ongeveer 100 miljoen dollar toegezegd. Als er geen wapens komen, kan het regime van Assad zijn gang blijven gaan, zeggen de rebellen. Westerse landen zijn bang dat de toestand alleen verslechtert... als ze de opstandelingen wapens leveren. In de slotverklaring van de conferentie is een oproep van minister Roosentaal opgenomen. Die heeft namens Nederland gepleit voor het aanmoedigen van Syrische militairen... die willen overlopen naar de oppositie. Burgemeesters van veertig gemeenten stellen zich gezamenlijk op tegenover minister Leers. Ze willen niet meewerken aan het uitzetten van asielzoekers... als dat leidt tot onrust in hun gemeente. Binnenkort sturen de burgemeesters een brief over de politieinzet bij het uitzetten van asielzoekers. Ze vinden dat Leers de politiewet verkeerd uitlegt. De minister zegt dat hij in het belang van de staat een beslissing kan nemen over de politieinzet, maar de burgemeesters zeggen dat daar in dit geval niets van klopt. Als de minister zich baseert op artikel 16, dan heeft hij het over terroristische dreigingen. Daar gaat het bij uitgeprocedeerde asielzoekers helemaal niet over, zeggen de burgemeesters. In een reactie zegt minister Leers dat burgemeesters over veel dingen het laatste woord hebben in hun gemeente, maar niet over het uitzetten van afgewezen asielzoekers. Volgens Leers gaat de vreemdelingenpolitie daarover en die valt rechtstreeks onder de minister. Een toenemend aantal mensen belandt in het ziekenhuis na gebruik van de druk GHB. In 2005 moesten nog een paar honderd mensen naar het ziekenhuis. Vorig jaar waren dat er 1200. Het KRO televisieprogramma Brandpunt heeft onderzoek gedaan en wijde er vanavond een uitzending aan. De Stichting Consument en Veiligheid maakt zich zorgen over het toenemende gebruik en ook over het feit dat de drug, ondanks de bijnaam partydrug, vooral thuis, zonder toezicht, wordt gebruikt. De Noorse terrorist Breivik had plannen om een aanslag te plegen op Barack Obama tijdens de uitreiking van de Nobelprijs in 2009.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 Volgens de Noorse krant Dagbladet bekende Breivik in een politieverhoor dat hij tijdens de ceremonie bij het stadhuis in Oslo een auto had willen laten ontploffen. Hij dacht niet dat de aanslag zou lukken, omdat hij de auto niet dicht genoeg bij het stadhuis zou kunnen zetten. Maar als hij gepakt zou worden, zou hij door de mediabelangstelling voor de uitreiking toch een publiek krijgen om zijn extreemrechtse goed te verspreiden. Daarom had hij het over een symbolische aanslag. Breivik pleegde vorig jaar juli aanslagen in Noorwegen... die 77 mensen het leven kostten. tuareg hebben de stad Timbuktu in het noorden van Mali ingenomen. Na zware gevechten zijn de regeringstroepen de oude handelsplaats ontvlucht. Eerder veroverden de Tuaregs de noordelijke steden Gao en Kidal. Met Timbuktu hebben de rebellen het noorden van Mali onder controle. Het leger in Mali pleegde vorige week een staatsgreep waarbij president Touré werd afgezet. De militairen vonden dat de president te weinig deed om de rebellen in het noorden van Mali aan te pakken. De Touareg rebellen vechten daarvoor een onafhankelijke staat en kregen hulp van een groep die gelieerd is aan Al-Qaeda. Het leger eiste al weken meer voedsel en betere wapens voor de strijd tegen de rebellen. Argentinië dreigt banken en bedrijven die Groot-Brittannië adviseren bij het zoeken naar olie op de Valkland-eilanden met juridische stappen. De Sunday Telegraph meldt dat zeker 15 banken een drijfgripbrief hebben gekregen. Daarin staat dat het adviseren bij het zoeken naar olie op de Valkland-eilanden een schending is van internationale regels. Op welke wet Argentinië dat baseert is onduidelijk. De eilanden in de zuidelijke Atlantische Oceaan zijn eigendom van Groot-Brittannië, maar ook Argentinië maakt er aanspraak op.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 Vanavond kan in het noorden een beetje regen vallen en vannacht. Morgen vrij veel bewolking en weer in het noorden wat regen, in het zuiden droog. Het wordt morgen 11 graden. De komende dagen blijven wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Ergert u zich ook zo aan de opmars van klapt in het politiek jargon... zoals in als het klapt in het katshuis en de gedoogconstructie klapt... zodat het hele kabinet Rutte klapt. Nou, als dat echt gebeurt, klapt bijna iedereen. Waar komt dat toch vandaan? Klapt in de betekenis van valt. Is het harder, spectaculairder? Het is in ieder geval fout, plat en lelijk. Als u het hier niet mee eens bent, meld het aan... Oog en als u het ook vindt, dan klapt u maar. APPLAUS Dank u. Goedenavond, het oog neemt u vanavond mee naar verre verten: naar Timbuktu, dat werd ingenomen door Touaregs. Zo romantisch klinkt dat. Mannen met tulbanden op wilde paarden. Helemaal Mai. Zou Kara Ben-Nemsi nog meedoen? Jammer dat Al-Qaeda er weer bij betrokken lijkt. Mali-kenner Iteke Schouten legt uit hoe het daar werkelijk zit. Dan verderweg nog. Naar Azië, waar... Chu. Chiuqqi, na al die jaren van huisarrest, een parlementszetel veroverd. Minkanaihuis geeft ter plaatse de stand van zaken. En Burma-kenner Hans Hulst schetst wat de betekenis voor het land is. Ver weg ook is de ondergang van de Titanic. Vandaag werd het menu van het laatste avondmaal geveild. Het wordt toegelicht door Masterchef Alain Caron. En nog verder weg is, hopelijk, het eind van de tijden maar toch al aangekondigd voor december aanstaande... en alvast te beleven in een theatervoorstelling van de ploeg... met Han Reumer en Vego Waas. Zij komen hier, hoe ons voor te bereiden, hoe desgewenst te overleven. En ook, dichter bij huis nog, de kelderende populariteit... van de Belgische troonopvolger Prins Filip. Maar eerst de kranten van morgen vroeg... en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 1 april. Terwijl de vrienden van Syrië in Istanbul vergaderden over hoe het regime van president Assad moet worden aangepakt, werd er voor de deur gedemonstreerd voor Assad. Zo'n 70 mensen deden mee aan die demonstratie. Binnen zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken dat Assad meteen moet stoppen met het geweld tegen burgers. The only thing what counts now is the stop of the violence. And this is in the responsibility of the regime of Assad. Maar daar zijn de demonstranten het niet mee eens. Zij zien een gewelddadig complot tegen Assad, dat moet worden neergeslagen. There is. Volgens de Amerikaanse minister Clinton verdienen, verdienen de Syriërs die hun leven geven voor vrijheid alle eer. It is in Maar deze Syrische vrouw wil niet zozeer vrijheid als wel Assad. We willen Bashar al-Assad en we zijn zo so proud dat we are Syrië zijn. We hebben zo'n president. Maar de vrienden van Syrië willen van president Assad af. En minister Rosenthal helpt de oppositie graag om dat voor elkaar te krijgen. Wat wij voor de Syrische oppositie kunnen betekenen met z'n allen is... hen te steunen met alle mogelijke middelen, behalve militairen. Een idee van Rosenthal is om het aantrekkelijk te maken om voor de andere kant te kiezen. Het bevorderen van overlopen door... Diplomaten, militairen, mensen uit de veiligheidsdiensten. En als Assad dan van de troon wordt gestoten... moeten die overlopers gelijk aan de slag. Meteen klaarstaan om, wanneer de politieke transitie plaats heeft... dan weer hun beste beentje voor te zetten... voor een democratisch en pluriform vorm Syrië. De Syrische opstandelingen zijn teleurgesteld... over de uitkomsten van de conferentie. Ze hadden liever wapens gekregen om te vechten tegen het leger van Assad. Bij droogte en een flinke wind kan het snel gaan. In één middag werd door brand 100 hectare natuur verwoest bij Radio Kootwijk. Ik werd vanmorgen uh, door de sirenes gewekt. Ik we hoorden allemaal sirenes dat dorp, nou ja, dan, uh, dan is er wat gebeurd. Nee, nee dit gebeurt regelmatig, ja. helaas. Ook zo groot? Uh, nee, dit, dit is wel heel extreem. Dat wel. Ja. De boswachter vreest voor het leven van de dieren. Nou, met name nu omdat het broedseizoen voor de vogels en andere dieren begonnen is. Denk aan een adder of een reptiel of aan allerlei vogels die broeden nu. Ja, dat is niet best. Aprilgrappen die niet grappig meer zijn. De burgemeester van Leeuwarden had er vandaag mee te maken. Dit is een uh, zieke actie eigenlijk. Uh, dus dit heeft niks met een grap te maken. Als je ook ziet hoeveel hulpverleners in actie moeten komen. En dan ook nog het geld wat het kost. In het water van de Westersingel was namelijk een nep zeemijn ontdekt. Die zag er zo echt uit dat de explosieve opruimingsdienst werd opgetrommeld. Als de explosieve opsporingsdienst zegt dit kan een gevaarlijk ding zijn en ze komen dus ook met al hun onderzoeksmateriaal om dat te onderzoeken, dan kan ik niet zeggen als burgemeester ach, het is niks. En dus werd de omgeving afgezet, een ontruimingsplan gemaakt en extra brandweer en politie ingezet en dat allemaal voor een grap. 1 april, dat was nieuws vandaag op radio en tv. En Helene Ekker, hier naast mij, heeft de kranten vanmorgen vroeg al samengevat en begint aan de voorlezing van het overzicht. Nederland verdient miljarden euro's minder aan het eigen aardgas, omdat de koppeling met de olieprijs steeds meer moet worden losgelaten, dat meldt de Volkskrant. Het afgelopen jaar ging het volgens een grove schatting om zeker 2 miljard. De precieze opbrengst voor de Nederlandse staat wordt pas over een paar maanden bekend, maar de jaarcijfers die GasTerra morgen presenteert geven volgens de krant een goede indicatie. De omzet was vorig jaar iets meer dan 21 miljard. Dat betekent dat Nederland tussen de 10 en 11 miljard euro... aan het aardgas heeft verdiend. Dit is wel 1,5 miljard meer dan een jaar eerder... maar ongeveer 2 miljard minder dan in het recordjaar 2008. En dat terwijl de gemiddelde olieprijs nog nooit zo hoog was als het afgelopen jaar. Vrouwen die geen kind kunnen krijgen uit hun eigen eicel, kunnen volgens een bericht in de Telegraaf binnenkort terecht in Utrecht. Want daar begint het universitair medisch centrum morgen met de werving van eiceldonoren. Ze hoeven dan niet meer zelf op zoek naar een donor of naar een buitenlandse eicelbank. Eiceldonoren krijgen een vergoeding van 900 à 1000 euro. Een redelijk bedrag, denken ze in Utrecht. Het moet niet commercieel worden, zegt een hoogleraar voortplantingsgeneeskunde, maar we leven wel in 2012. <coughs> Mensen hebben een drukke baan, kinderen, je kunt het niet zonder compensatie doen. Dan komt er niemand. Voor het belang van het kind maakt het niet uit of de zaadcel of de eicel gedoneerd is. De zaadcel of de eicel gedoneerd is al dus de professor, maar er is wel een groot verschil in belasting voor de donor. Een vrouwelijke donor moet IVF ondergaan. En dat is een heftige ingreep. Bijna een derde van de Nederlanders zegt minder vaak... naar de tandarts te zullen gaan als de tandartskosten flink stijgen. Een derde denkt zijn bezoekje aan de tandarts te kunnen vervangen... door beter te poetsen. En een ander deel koopt betere producten om zijn mond mee te verzorgen. Dat schrijft Spits op basis van een onderzoek... in opdracht van tandpastamerk of Dine. Het adopteren van kinderen uit het buitenland neemt steeds verder af... stelt het Nederlands Dagblad... Vorig jaar werden er 529 buitenlandse kinderen geadopteerd door Nederlanders, terwijl dat er in 2006 nog ruim 800 waren. Ook het aantal Nederlanders dat wil adopteren daalt. In 2006 waren er ruim 3000 verzoeken tot adoptie, vorig jaar minder dan 1200. Een Nederlandse sterrenkundigen gaan samen met IBM computergereedschap bouwen voor de zogenoemde Square Kilometer Array. Dit is een immense radiotelescoop waarmee mogelijk ontdekt kan worden hoe het heelal is ontstaan. De Volkskrant schrijft dat IBM en het instituut Astron dit morgen bekend gaan maken. Het project kost 1,5 miljard euro, telt 3000 schotels en honderden antennes. Twintig landen doen eraan mee en het afluisteren van het universum moet in 2019 beginnen. Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf gaan helpen om Amsterdamse draaideurcriminelen aan het werk te krijgen. De gemeente heeft de eerste 250 ex-boeven gescreend, waaruit blijkt dat ze normaal gesproken kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Ze hebben psychotische stoornissen, gebruiken drugs of zijn verstandelijk beperkt. Volgens de telegraaf zet burgemeester Van der Laan zich persoonlijk in voor het plan en hoopt hij door middel van de drie W's de boeven weer op het rechte pad te krijgen. Drie W's, Jawel, werk, wijf en wonen.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 Birch, Fools, dit vanwege 1 april, Fools Day. Er zijn verkiezingen in Burma, eerst naar Minka Nijhuis ter plaatse. Goedenacht, hoe is de uitslag? Er is nog geen officiële uitslag bekend. De autoriteiten hebben gezegd dat die binnen een week na de verkiezingen zal komen. Maar er zijn wel internationale waarnemers aanwezig. En ook allerlei Burmeese waarnemers zijn uitgezwermd vandaag door het land naar de stembureaus. En volgens die gegevens uh, heeft de partij van Aung San Suu Kyi... de Nationale Liga voor Democratie toch wel een ruime overwinning behaald. En in het partijkantoor zelf komen gegevens binnen... dat het wellicht zelfs mogelijk is dat de overwinning echt massaal is. Vanavond toen ik daar was waren er berichten dat het van de 45 zetels die in deze tussentijdse verkiezingen... Uh, waar strijd om geleverd wordt, dat het al zou gaan om, om 40 van die 45 zetels... Uh, waarin de partij een overwinning heeft behaald en mogelijk zelfs meer. Uh, dat nieuws zal ongetwijfeld op strata doorcijpelen. Hoe, hoe reageert de bevolking daarop? Ja, uitzinnig. Ik kom twintig jaar al hier en ik heb deze tafereelen eigenlijk nog nooit zo meegemaakt. Ik was bijvoorbeeld vanmiddag even bij een, uh, een, een stemlokaal en daar bleek na twintig minuten al dat, uh, dat er uh, bijna alle stemmen die tot dat moment geteld waren naar de Nationale Liga voor Democratie gingen. En de buurtbewoners hadden zich verzameld en riepen de uitslagen naar elkaar door en begonnen al te dansen op straat. En, toen ik vanavond bij het kantoor van de partij was... waar daar uh, duizenden mensen op straat die uh, aan, het, uh, aan het dansen en aan het feestvieren waren. Ja, tot zover Minka Nijhuis. Hans Hulst, uh, ook Birma-kenner, welkom. <lacht> uh, Aung San Suu Kyi in het parlement, waarschijnlijk. Dat moet een uh, historisch moment zijn, of zou je het nu zo noemen? Uh, dat zij in het parlement komt, uh, mag je rustig historisch noemen. Het was ja. de eerste keer eigenlijk in al die decennia dat zij ook verkiesbaar was. Ja. In die zin is het een, uh, ja, een doorbraak. Hebt u, hebt u ooit gedacht dat het zover zou komen... of hebt u gedacht dat we zitten tot het eind van de dagen in huisarrest? Nou, ik heb wel gedacht dat het ooit zover zou komen... Maar het tempo waarin het gaat is wel uh, verbazingwekkend. Maar in principe is het zo dat uh, het leger uh, al jaren bezig is... met het, uh, een soort stappenplan dat zich nu ontrolt. En waar dit dan de culminatie van is. Dus er was duidelijk dat men ergens naartoe werkte. Maar het gaat nu heel snel. Ja, ja uh, maar heb je enig idee wat ze heeft... Dan een parlementszetel, wat zou ze daarmee kunnen uitrichten? Een partij zou wel eens in de minderheid kunnen blijven en dan? Nou, zou wel eens in de minderheid kunnen blijven. Die is, gaat een hele kleine minderheid vormen in het ja. parlement. Want ja. in de twee kamers van het nationale parlement, uh, dan hebben we het over 664 zetels. Uh, als ze de 40 van de 45 ja. van deze tussentijdse ja. verkiezingen winnen. Daar gaat het nu over, ja. Dan heb je het in principe over kruimels. Ja. Dus ze zullen daar niet echt macht hebben, maar. Het is wel zo dat Aung San Suu Kyi als uh, ja, symbool van die democratische beweging... Uh, daar nu haar geluid kan laten horen. Zeker. En dat is nieuw. Maar je zei het als symbool. De Partij mm -hmm. van de Groente is natuurlijk niet gewend aan democratische omgangsvormen. Ik bedoel, nee. Zal die haar veel ruimte laten? Uh, ja, dat valt natuurlijk te bezien. Hoewel het wel zo is dat dat parlement sinds 2010 uh, nu bestaat. En dat uh, ook daar... Uh, een steeds vrijer, uh, vrijere discussie plaatsvindt. Ja. Dus dat is, dat is nou een van die onderdelen waarvan je kunt zeggen... hé, hey, dat is toch opvallend. Uh, dat land is echt opener aan het worden. Uh, bewindslieden die opeens uh, toegankelijker zijn... en persconferenties geven. Uh, oppositiepartijtjes, uh, de kleine democratische printerpartijtjes... die al in het parlement zaten. Die uh, vragen stellen, uh, van alles kunnen doen. En überhaupt het feit dat men uh, een dialoog heeft nu in dat parlement... Ja. met Mensen van die regeringspartij is nieuw. Want voorheen waren die contacten er helemaal niet. U bent namelijk optimistisch gestemd over het tempo van de veranderingen? Ik ben redelijk optimistisch gestemd. Um, niet omdat ik denk dat uh, het regime, om het toch nog maar even een regime te noemen... Uh, opeens uh, in hart en dieren democratisch is geworden. Maar op dit moment in de tijd vallen de doelstellingen van het leger... Uh, en de nieuwe regering uh, eigenlijk een beetje samen met die van de oppositie... Ja. Uh, het leger wil graag uh, dat die uh, economische sancties worden opgeheven. Daarvoor was het belangrijk dat nu die tussentijdse verkiezingen uh, eerlijk verliepen. Ja. En de NLD wilde toch graag ook uh, een rol gaan spelen. Ja, um, ja uh, enig idee wat ze in het in, in parlement zal gaan uh, doen, zal agenderen. Ja. zal ze de, zich met de grote lijn de toekomst van het land bezighouden? Of misschien ook gewoon met de dagelijkse zorgen van uh, openbaar vervoer of dat soort dingen? Ja, nee, dat soort zaken ook sowieso. Maar wat wel een belangrijk punt is gebleken voor die NLD... de partij van Aung San Suu Kyi is uh, de grondwet, de nieuwe grondwet uit 2008... die uh, ja, nogal ondemocratisch is. En uh, bij voorduring, ook tijdens deze campagne, heeft ze aangegeven... dat ze eigenlijk die grondwet veel... Uh, veranderen. Ja. Maar dat is wel een heel heikel punt, want die grondwet beschermt nou juist het vorige dictator in zijn uh, pensioen. En die grondwet die garandeert dat 25% van de zetels in het parlement nee. voor het leger is. Juist ook om te zorgen dat die grondwet niet zomaar veranderd kan worden. Dus dat zie ik niet zomaar gebeuren. En dat is toch wel een speerpunt. En kan ze het volhouden? Gisteren zei Minkha al dat het een hele zware campagne voor haar is geweest. Is er, is er een opvolger voor haar? Binnen de NLD zelf is er niet echt een opvolger. Uh, er is wel een andere groepering uh, van de generatie van de uh, studenten van 1988... die toen dat nationale protest hebben uh, geïnitieerd. En uh, het speerpunt daarvan heet Minkonai. En dat is eigenlijk na haar de, de, de bekendste uh, en geliefste politicus uh, van het land. En die is in januari vrijgekomen. Ja. Dus die zie ik over een paar jaar zeker een rol spelen. Tot nu toe heeft ze een haast onaantastbaar imago. Hè? Ja. Een trotse vrouw met het, al dat huisarrest. En nu wordt ze politicus die misschien die compromissen moet gaan sluiten. Mm -hmm. Het kan ook zijn dat ze teleur gaat stellen. Ik denk dat ze zeker wat van dat aura gaat verliezen nu. Want nu moet ze in principe iets gaan leveren. De afgelopen ja. decennia heeft die partij niks kunnen leveren of, en ook niks geleverd en daar was een excuus voor. Ze zat onder huisarrest, die partij die werd uh, ja, onderdrukt en uh, op de huid gezeten. Dat verandert nu. En uh, nu moet zij van symbool en moreel kompas, moet zij eigenlijk een uh, heel aardse uh, politicus worden die gewoon iets bereikt. En dan ja. in 2015 en kan de voor... ze dat? Nou, dat is de vraag, want tot dusver is ze niet erg uh, uh, ja, pragmatisch geweest. Nee, nee. Dus ik heb daar wel mijn twijfels over. En strategisch was het ook niet allemaal even handig tot nu toe. Okay. Dus we, we moeten het gaan zien. We moeten het gaan zien. Dank uh, Menka Nijhuis en uh, Hans Huls. Tot zover Burma alias Myanmar. Hè? Ja. Oké. Okay. Suzanne takes you down.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 Ja, Suzanne Lennart Cohen. In augustus geen twee, maar vier keer op het Sint-Pietersplein in Gent... omdat die eerste twee concerten prompt waren uitverkocht. 77 jaar, mind you. En nu iets meer over België, kroonprins Frins Filip. Die is pas 51 jaar en nog een zorgenkind. Want uit opinieonderzoek blijkt dat de meeste Belgen hem de troon niet toevertrouwen. Goedenavond, communicatieadviseur Kees Wijburg. Goedenavond. U hebt Philip vanaf 2008 geadviseerd. Wat is er toch mis met hem? Nou, ik heb hem uh, een bepaalde periode uh, toen geadviseerd. Uh, langs uh, informele uh, contacten. Toen uh, de prins eigenlijk nood had aan het verbeteren van zijn eigen imago. En ja. men niet precies wist uh, uh, ja, hoe, hoe dat, zeg maar. Maar wat is er dan nou mis met dat imago? Nou, om te beginnen is er uh, aan het Koninklijk Paleis geen structuur. Het is een verouderde structuur. De hele communicatietak bestaat uit één man. Meneer van Ipercele. Die man is ook achter in de zeventig. Nog uit de tijd van Koning Boudewijn. En ja, ze stellen zich op het standpunt: van we hebben het altijd het zo gedaan, waarom zouden we het veranderen? En ja, wat, wat, wat mij enorm verbaast, uh, en u misschien ook, als je kijkt, uh, die opiniepeiling is geweest, die is zelfs al gedaan, uh, door VTM samen met iFox, dat is een ja. onderzoeksbureau in België. En ja, dan zie je ineens dat als er een uh, majeur evenement is... zoals de, de busramp een paar weken geleden... dan komt de prins weer even bovendrijven En ineens weer zo'n opiniepeiling. En kijk, enerzijds... Ja, en dan, moet... dan vinden de mensen dat die onemotioneel is en een stijve hark en niet uit zijn ja, hart spreekt... over die slachtoffers van wordt. Wij, kijk, wij zijn in Nederland ongelooflijk verwend met, met, met een prins... die gewoon heel goed communiceert. En ja. heel goed appelleert op wat er gebeurt. Hè? Dat zie je met het busongeluk. Dat zie je hoe de koningin uh, uh, acteert. In het, dus u uh, hebt in de tijd tegen hem gezegd, wordt toch eens wat spontaner, vlotter, nou, laat je hard weet, spreken. Weet je wat het probleem is? Je, een karakter van iemand kun je niet veranderen, heeft ook met zijn opvoeding te maken. Uh, gedrag kun je beïnvloeden middels uh, training. We ja. hebben toen een plan gemaakt waarbij uh, we echt proactief samen met de VRT hebben gekeken naar verbetering van het imago door een hele sympathieke documentaire over zijn leven te maken. Een half jaar is hij gevolgd. Van A tot Z begeleid. Uh, en daar voelde hij ook voor om dat, daar aan mee te werken. Hij voelde daar uit uitstekend voor. Maar de koning en het paleis stelden geen middelen ter beschikking om uh, dat verder uit te bouwen. Wij hebben in Nederland de Rijksvoorlichtingsdienst. Journalisten zijn er niet altijd blij mee. Maar uh, dat is een uitstekend u, instituut. U, u, u zegt eigenlijk, het ligt niet zozeer aan Filip, als wel aan de structuur van de monarchie. Het, welke... uh, het ligt zeker niet aan de kroonprins. Het ligt wel gewoon aan de structuur van het paleis. En ze gaan het niet veranderen. En ja, de communicatie tussen de prins en zijn vader loopt niet zo vlotjes. Hè? Niet nee, zoals dat, dat is, in Nederland uh, gaat. Ja. Het is geen publiek geheim. En ja... Uh... Men heeft geen middelen daarvoor omdat uh, en dan heb ik het ook over financiële middelen, om dat te veranderen. Ja, hoe vaak hebt u hem in die tijd zelf ontmoet? Ik heb een aantal keren uh, gesproken uh, samen met zijn raadgevers. En toen stond de prins daar ook absoluut voor open. en We gingen dit doen en we gingen dat doen en we gingen dat doen. Nou, uiteindelijk komt daar natuurlijk heel weinig voor terecht. Want ik denk dat je, uh, dat je als, als koningshuis in 2012 heel erg duidelijk moet laten zien waar ja. je voor staat. Want u bent er ook na een tijd, anderhalf jaar geloof ik, weer mee ja, opgehouden. Of bent u? Ja, aan de dijk gezet? Of, of nee, dat, hebt u nee. zelf gezegd, dit heeft geen zin? Nee, oh, nee helemaal niet. We, we hebben uiteindelijk uh, samengezeten. Ik heb de VRT samen erbij uh, betrokken. Chris Hoflak was toen de, het hoofd van de nieuwsdienst. Ja. heeft geleid tot die documentaire. Nou, in de hoop dat men wakker werd. Dat men intern, want zij Dacht moeten het doen. Moedert, he. Ik ja. heb nog eens een keer het probleem dat ik een Nederlander ben. En dat ligt daar, bij zo'n instituut nog altijd erg gevoelig. Ja. Wat zou de on onze koninklijke familie eigenlijk vinden van dit nieuws, dat het zo slecht gaat met... Uh... Dat zou onze koninklijke familie moeten vragen, maar, ik, ah, ja. Veronderstel, ja, nee, maar ik, ik veronderstel dat het gewoon heel erg belangrijk is dat uh, de koningshuizen die er nog zijn, ja, dat die toch een beetje een, een, een modern imago uh, naar buiten toe uitstralen. Ik bedoel, in Engeland doen ze ontzettend hun best voor zoveel mogelijkheden ja. er zijn. Scandinavië ook, Zweden dus ook allemaal een... een... We zullen het misschien wel vervelend vinden, want ook die Belgen zeggen... ach, laat liever dat cere koningshuis ceremonieel. Dat is natuurlijk wat oranje op dit moment, op ook dit moment Ja, op, op dit moment vandaag zijn er toevallig weer... en vanavond zelfs nog zijn er uh, vanuit de VLD... De, de Liberale Partij bij Monden van Pol van den Dries is gezegd van, we moeten naar voorbeeld van, van Nederland ook zeggen... alleen ceremonieel en de rest gaat ja. gewoon naar, uh, ja, naar de democratie ja. toe. Denkt u dat het nog in orde komt met Filip? Ik uh, heb geen glazen bol, ik, ik, ik hoop het wel, maar de weg lang en ze moeten gewoon een beetje harder eraan gaan werken. Maar dat is niet aan mij. Uh, nee. Ik heb gezegd samen met een aantal mensen van zo moet je het doen. Kijk naar Nederland. Kijk naar de RVD. Uh, maar het is aan hun. Hè? Ja. Dank Die, Kees Weiberg. En sterkte Prins Filip. Peace. <laughs> James Hunter, Ain't Going Nowhere. En vandaag lazen we op teletekst Toe Rex planten de vlag in Timbuktu. Dat klinkt als een bericht uit een oud exotisch jongensboek. Woeste woestijnruiters, maar Ithuke Schouten met Mali Kenner. Dat is het land waar het zich afspeelt, ja. Mali. Het is echt nieuws, hè? Ja, zeker. Het is uh, Naikidao en Gao, ook allebei grote steden in het noorden van Mali, is Timbuktu nu ook gevallen. En precies zoals je zegt, um, ze hebben de vlag geplant op uh, belangrijke gebouwen in Timbuktu. Ja, kun je ons enigszins beschrijven de situatie van, van Timbuktu? Hoe groot en belangrijk is die stad? Um, de stad was ooit ja, heel heel een belangrijke plek voor uh, moslims. Um, er stond een hele grote moslimuniversiteit. En voor de handel door de Sahara. Ja. Maar tegenwoordig met de verwoestijning en de droogtes is het heel erg is het uitgestorven. Nu wonen er rond de 50.000 mensen, denk ik. Maar het is niet meer zo groot en mythisch als het ooit was. Nee. Ja. Hey, ik heb je aangediend als Mali-kenner. Hoe wordt iemand dat? Hoe, hoe um, ben jij dat geworden? Nou, ik heb er vroeger gewoond. en um, Tot mijn twaalfde. En eigenlijk... Um, komt dat vooral daardoor... wij woonden er tijdens de tweede Tuareg-opstand in de jaren negentig. En toen gingen er verhalen over dat het hele noorden bezaaid was met lijken... en uh, dat de Tuaregs met de wind um, meevlogen en opeens konden zijn... en ook opeens weer weg konden zijn. Prachtig. En ja, precies. En dat is ook eigenlijk de achtergrond... Waar, uh, waardoor ik uiteindelijk mijn scriptie erover heb geschreven. Ja, ja. En hoe houd je je nu op de hoogte? Um, nu via internet, veel via Twitter... En een Malinese websites, Franse ja. websites, Engelse websites. En ik, ik heb nog steeds een hele goede vriendin van Toe. Die ah. woont nu in de hoofdstad. Ah, ja. Daar bel ik, Skype ik geregeld mee. Ja, Heb je er nog gesproken nu? Ja. Hoe is de situatie nu in Timbuktu? Um, nou, zij heeft. Uh, uh, wat ik las, was dat. Um, of wat ik heb gehoord, is dat. Um, Timbuktu is vanochtend eigenlijk met. Um, Weinig weerstand ingenomen. De rebellen hadden heel veel, uh, hadden zwaar materiaal en veel Malinese soldaten hebben zich in burger gekleed, waardoor het dus niet duidelijk was dat ze soldaten waren. Dus eigenlijk is er niet heel niet veel, veel weerstand geweest. Nee, nee. maar ik... ik moet wel daarbij ik vertellen: het zijn niet alleen uh, uh, rebellen, het is ook Al Qaeda of Al Qaeda oh. van de Maghreb ah, ja. um, en, en nog meer actoren die daar een rol spelen. Ja. En dat maakt het heel chaotisch. Ja. Vertel eerst eens, wie zijn eigenlijk die roemruchte Tuaregs? Uh, in, in de verhalen van vroeger zijn nomaden. Ja, ja um, het was ooit een heel edel volk. Um, of nog steeds, zo zien ze zichzelf. Um, uh, van de Sahara. Het waren nomaden inderdaad. Um, ze zwerven rond met het de, de, uh, tempo van de seizoenen. En waar de wadis overstroomden en waar niet. En altijd langs de stromen. Um, wat wel bijzonder is, is dat de vrouwen waren eigenlijk heel centraal, een centrale rol speelden ze. Want oh. zij waren degene die de financiën beheerde, het huishouden beheerde, de slaven beheerden. De slaven waren vaak de zwarte Afrikanen, die nu aan de macht zijn. En, sinds is een... zij, en dat is de grote ja, ja, tegenstelling. Ja, dat is natuurlijk een, een tegenstelling. Zij waren ooit heel rijk en machtig en, en heersen slaven, over de Sahara. Ja. En toen werden ze rond de jaren zestig allemaal over uh, verschillende landen... Verdeeld. En sindsdien is de gemarginaliseerde minderheid. Ja. En hebben zij zoiets van, ja, we, we zitten nu in het land... We zitten, de Tuareg's in Mali hebben zoiets van... We wonen in Mali, maar eigenlijk hebben we er helemaal geen meerwaarde aan. Want we kunnen, zeg, we kunnen niet meer ons um, leven leiden. Ons leven leiden. Nee. En uh, Mali is zo arm dat ze amper in het noorden kunnen investeren. Dus waarom horen we hier eigenlijk? Wat willen ze? Ze willen een eigen staat, een onafhankelijkheid, omdat... Um, omdat ze de meerwaarde niet zien van bij het land horen... willen ze politieke uh, uh, onafhankelijkheid, waardoor ze denken... Um, dat ze dus daar een eigen, uh, wel levensvatbare ja, staat ja, kunnen ja. oprichten. Maar het probleem is dat um, er wonen veel meer volkeren in het noorden. Dus een eigen staat zal ook niet levensvatbaar nee. zijn. En vormen de Tuaregs een eenheidsfront? Zijn ze eensgezind? Oh, nee, absoluut niet. Dat is een goed punt. Eigenlijk de rebellen die je nu... Um, die je nu ziet dat is maar een klein gedeelte van de toerreeks in Mali. Um, je hebt er in totaal ongeveer 3 miljoen en 1 miljoen, uh, rond de 1 miljoen in Mali, dat is wel de grootste hoeveelheid. Groot, ja. um, maar um, ja, zij, ik wacht even, ik ben uw vraag vergeten. Nou, of ze wel eens eensgezind waren. Nee, dat zijn ze niet. Want binnen de Touareg is er ook veel... Er zijn ook genoeg Touareg die wel bij Mali willen horen. Nou ja. En ook Touareg, omdat met de grote droogtes in de jaren 70 en 80... en nu is er weer een grote droogte aankomende... zak oh. is ook verder naar beneden. Ja. En um, zijn er ook genoeg mensen die wel baat hebben bij een, een sterke regering ja. op dit moment. En je noemde even te Al-Qaeda. Wat heeft Al-Qaeda ermee te maken? Um, Al-Qaeda heeft eigenlijk. Of ja, je hebt in de Sahara. Um, gebeurt er heel veel wat men niet kan controleren. In het noorden van Mali wonen. Um, per vierkante kilometer. minder dan één. woont minder dan één persoon. Um, dus zo'n arm land als Mali. kan dat niet controleren. Er uh, schijnt ook drugshandel plaats te vinden. Um, Al-Qaeda zouden scholen kunnen hebben en nu er zo'n chaos is in het noorden... omdat er een koep is gepleegd en er dus geen sterke regering meer is... om het te, überhaupt een richting te geven of een strategie heeft in het noorden... maken ook zij gebruik van dit moment en sluiten zich bij de Tuareg aan. Ook al oh. hebben de Tuareg en Al-Qaeda niet dezelfde normen en waarden. Je hoort geluiden dat ze de sharia willen invoeren... maar dat is iets wat eigenlijk door heel Mali, ook door de Tuareg niet niet gewild hoor. nee absoluut niet nee, nee. maar omdat het zo'n chaos is en iedereen um, ze proberen steeds meer in het noorden in te nemen ja, ja. Zij morgen ook vindt er aan. een internationale topconferentie plaats over dit probleem in, ja. in Dakar ja. heb je daar enige hoop op uh, zoals mijn vriendin vanavond zei ze zei uh, il fait tres chaud aussi à Bamako. en dat betekent dat is echt heel heet in Bamako heb je de soldaten die voor staan op de hoofdstad inderdaad ja heb je uh, de, uh, de soldaten die voor Sanogo zijn, de koepleider... en degene die tegen zijn. Hij moet zich, heeft beloofd om af te treden... om de uh, democratie zoals die in 1992 is ge, uh, geïnstitutionaliseerd... weer terug te laten komen. Uh, maar stel dat hij dat doet, ik denk wel dat hij het gaat doen... Dan is er nog steeds, um, moet er nog steeds een sterke eenheid zijn. In de komende anderhalve maand worden dan verkiezingen geregeld. Maar dan is er nog steeds geen uh, duidelijke visie over hoe dat op het noorden moet gaan. De landen van ECOWAS hebben aangeboden om, um, te... om de rebellen te verdrijven. Maar ja, dat gaat ook enkele dagen duren. En ik hoorde vanavond dat ook het dorpje waar wij vroeger woonden in de Sahel oh. is nu ook bedreigd omdat ze oprukken naar het zuiden. Een onoverzichtelijke situatie. Absoluut. Dank je wel, Iteke Schouten. Tot zover de 2RX en Mali. You won't believe what I just found out. She's getting married. The fifth time round Leaning on my favorite side And I wondered where you were And realized Something's painted in the snow that you'd like Finally I'm going I wanna tell you something, we last for long, where well, we've sometimes gone astray. But I can't care for nothing, no way. And I hope again to live this life, just to see you. Again to live this life, to see you once more before I die. See you before I die. Snow, Emiliana Torini. Uh, Oef, op 21 december aanstaande 2012 vergaat de wereld volgens de voorspellingen van de Maya's. Maar ook dat een kleine ploeg zal overleven en dat is de ploeg. Het theatergezelschap dat er een voorstelling van maakte. Vejo en Han Reumer van de ploeg, welkom. Ja. Wat staat ons volgens jullie nou precies te wachten in december? Nou... Ik zou graag de theoreticus, van de, de theoreticus van de ploeg aan het woord willen laten. Dat is okay, Han Reumer. Ja. Uh, wat er precies te wachten staat, dat weten we eigenlijk niet. Uh, eigenlijk hebben de Maya's daar geen uitspraak over gedaan. Eigenlijk uh, hebben ze helemaal geen uitspraak gedaan over het einde van de wereld. Ze hadden een kalender en die houdt op die datum op. Ja. En daar hebben... Uh, uh, uh, uh, uitleggers uitleggers van hebben daarvan gemaakt dat daarmee ook de, de wereld ophoudt. Ja. Maar voor ons is het een mooie aanleiding om... Vanuit de gedachte dat de wereld vergaat. Om ja. daar een voorstelling op te maken. Ook omdat jullie in een in, in begeleidend uh, boekmerkje allerlei voortekenen uh, noemden noem er enige? Nou, bijvoorbeeld uh, de knoppetjes op de stembanden van de Nederlandse zangers de laatste tijd. Dat, ja. zou, dat zou er mee te, mee te maken kunnen hebben. Maar ook uh, de Touaregs in Mali, dat zou ook een voorteken kunnen zijn, ja. bijvoorbeeld. En de gedoogformatie in het katshuis. De eurocrisis, de gedoogformatie. Ja, ja je natuurlijk om je heen, overal natuurlijk. De, de verloedering. Uh, ja. Ja, ja, zoals Ramsinassen zegt, het normloze Nederland. Hè, allemaal, absoluut. Dus absoluut. Allemaal. Ja, ja. Maar, maar nou zijn er heel veel religies en profeten... die het einde van de wereld uh, voorspellen steeds. Waarom zouden ja. we de maya's nou gelijk hebben? Uh, ja, dat weet je nooit natuurlijk. Je moet maar het zeker voor het onzekere nemen. Dat is natuurlijk altijd het beste. En dat doen jullie de met deze voorstelling. Jullie gaan ervan uit dat het wel zo is. Ja, we gaan er voorlopig vanuit dat het wel zo is. Nou, je, hebt twee, je hebt twee dingen. Je hebt het boekje natuurlijk. Uh, dat, ge, dat is gebaseerd op de voorspellingen van de Maya's. En die gaat ervan uit dat de wereld ophoudt te bestaan. En daarnaast hebben we een voorstelling gemaakt. die, uh, uh, nou, die zeg maar, uh, dat als thema hanteert. Ja. En leren wij in die voorstelling hoe wij ons moeten voorbereiden op het einde der tijden? Je ziet vooral een, in, de voor, in de voorstelling, dus even los van het boek, je ziet een gezin dat te maken krijgt met een vo voorspelling... en dan totaal in uit, elkaar de valt, ja. uit elkaar valt. Het, was, het is al een rare familie, de familie van de ploeg. is uh, bestuursleden van de ploeg... Uh, de ploeg die het einde der tijden gaat overleven. Maar dat, die familie die raakt totaal uh, in de war. Ja. En het is een bekende familie, we hebben daar meer voorstellingen mee gemaakt. We hebben ook een, een televisieserie mee gemaakt. Dus, het, dus ja. het is sowieso hilarisch... Het is een uh, volstrekt uh, doorgeschoten uh, familie. Ja, mensen komen niet depressief uit die voorstelling. Nee. Dus het einde der tijden is ook iets om, waar we om hartelijk om kunnen lachen. Ah, ja. ja, want wij, neem mij even denken aan een vorig einde der tijden... toen, toen in de jaren zestig de overheid een brochure verspreidde... dat je dan met een sloopje ert onder de trap moest gaan zitten... als ja. de atoombom viel. Ja. Ja. Daar uh, rijmt nou, ja, het niet hij... op. In het boekje staat wel een aantal tips voor als je de als je dan toch overleeft hoe, hoe je dan moet overleven. Want er komt natuurlijk een kleine tijd dat de wereld zeg maar niet meer niet geen orde meer heeft, totdat de ploeg uh, opstaat om om het allemaal orde te gaan heeft Maar dan, uh, dan heeft, uh, hebben we een stuk in het boek geschreven hoe je kan overleven. Dat is maar dat is hoe, hoe kan je eten regelen? Hoe, weet je hoe vang je ja. een geit? Hoe, hoe, hoe maak je een knuppel om een geit te vangen? Hoe, uh, dat, en al dat soort uh, praktische nou, nog tips. erger, hoe wil ik een kat? Ja Mazing. ja ja hoe wil ik een kat? Ja, dat is, uh, dat is uh, uh, vrij moeilijk. Je moet een incisie maken vlak achter de staart. En dan moet je een rondslingeren. En dan, ja. en, dan schiet die kat eruit. En hou je de, hou je de vel over. En dan kan, je, dan kan je goede handschoenen van maken van het velletje. En, de, en die kat, ja, dat is voedsel natuurlijk. Ja, ja uh, hoe, sma hoe smaakt de kat? Ik heb wel eens, eens uh, voor stiekem, uh, nou, stiekem een ongeluk hond gegeten, Maar ik denk dat een kat best wel lekker is als je jongen ja. hebt, hoor. Denk maar je ook ik, niet? Ja, dat is een, ik zou ja. niet weten waarom niet eigenlijk. Ja ik, denk het wel. ja, ik denk het wel. Maar is niet jullie centrale idee, als ik zo goed begrepen heb... dat leden van de ploeg de 21 december overleven? Nou, het idee is dat je uh, er, er overleeft een ploeg, dat is het idee. En daar kun je lid van worden. Dus als je lid bent van die ploeg, dan heb je kans dat je er overleeft. Je kunt lid worden door een, een kaartje te kopen van de voorstelling. Dan ben je lid en dan is de kans dat je overleeft... Is uh, vrij groot. In ieder geval heb je dan een geweldig leuke avond gehad waardoor het einde uh, enigszins verzacht wordt. En dat... Kijk, het is natuurlijk altijd dat, dat, uh, dat bij elk einde der tijden, vorig jaar nog in Amerika, Harold Camping, die had ook zo'n beweging. En die mensen, ja, die, we moeten, ze, we, moeten mensen wel hoop geven. Ja. Dat ze, wel hoop geven, dat, dat ze het overleven. En dat werkt altijd. Als je zegt, mensen, word lid van de ploeg, jullie overleven, dan blijkt dat ze te werken en, en dat... Uh, we, maar, dus we hebben plaats voor 60.000 mensen. Ja, ongeveer. Als je zo hoop wil geven, waarom zijn het dan <laughs> maar 60.000? Ja, ik vind, ja, we, moet, ik, we moeten een ja, we beetje. We spelen maar 70 voorstellen. <laughs> even, uh. nee, we moeten ook een beetje opnieuw beginnen. We moeten klein beginnen. We zijn binnenkort met 7 miljard. Dat is gewoon te veel. Ja. Ik bedoel, we vreten deze aarde op en we putten hem uit. Ik denk, als we met 60.000 uh, nieuwe ploegleden beginnen... met aan het hoofd uh, de bestuursleden van de ploeg, de familie van de ploeg... dan komen wij een heel eind in de dus wereld die we eigenlijk wereld. willen hebben. Wat een betere maar, wereld, denk ik. Ik vraag me af, waarom zou ik willen overleven met die 60.000... Gelijkgezinden van de ploeg. Maar het is heel, heel vervelend. Nee, het andere ander is. dat zijn dan... helemaal geen gelijkgezinden hoor. Nee, het andere is wel zo. Als, je ga, als we gaan, gaan we met een heleboel. Met z'n allen. Dus dat is ook weer niet zo erg. Als je met z'n allen gaat, heb je, kan je daar ook weer troost in vinden. Dus de mensen die niet lid van de ploeg worden, het is jammer. Maar die, ja, die hebben ook nog niet de laatste maanden kunnen die nog wat leuke dingen beleven. En, en ze gaan met heel veel. Ja. Dus zo erg is het dan niet. Maar stel nou, ik haal de balotage niet, dus ik ben geen lid van de ploeg op 20 december. Heb je dan enig idee hoe, ik, hoe we afscheid moeten nemen van ja, onze ja, dierbaren? Ja, dat, dat staat ook in het boekje. Oh, ja? Ja, ja? Het is een hele handleiding eh, om eh, verschillende manieren hoe je afscheid kunt nemen van je familie, van je vrienden. Ja, ik denk dat het dat, belangrijkste is dat je met diegene uh, bent als je afscheid neemt die, die, het, die het allerliefst hebt. Ik bedoel niet wat je doet, nog de laatste maanden, of wat je op dat moment doet, maar het, ik zou in jouw geval zeggen, heb je, heb je een leuke vriendin of een leuke ja. vriend... Ja. ja, nou daar zou ik dan uh, samen nog een enorm mooie, mooie laatste dag mee beleven. Op ja. 20 december. En ik, uh, en, ja, ja, ik wil, wil jou best lid van de ploeg maken uh, vandaag. Dus dat, dat, dat, oh, ja. <laughs> ja. Nou, dan zijn er nog maar 59, <laughs> ja. 999 plaatsen ja, over. Ja, maar wij gaan daar vrij soepel mee om. <laughs> Het is niet democratisch geregeld. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat, dat, dat soort bewegingen moet je in het beginsel in, uh, niet democratisch regelen. Nee. Maar het is dus gewoon eigenlijk toch een traditionele theatervoorstelling. Het is nee. niet even een, een soort interactie nee. met het publiek. Jullie nee, nee, dat het op. Is, Nee, nee het, het is een traditionele voorstelling uh, zoals je van de ploeg uh, gewend bent. En ik durf zelfs te zeggen dat het een van de mooiste voorstellingen is... die we tot nog toe gemaakt hebben. Dit is de zevende en hij is echt, uh, het is een buitengewone uh, voorstelling geworden. Ja, ja ligt dat eens dus ja. toe. Waarom? Nou ja, het is, het is de, de, de familie van de ploeg die wij kennen van de vorige voorstellingen. Dat is hilarisch, dat is cabaret, ja. dat is ontzettend leuk. Maar daarnaast is het ook, uh, durven we ook verder te gaan en wordt het zelfs hier en daar uh, poëtisch of ontroerend. En als ik de reacties mag geloven, zelfs hier en daar confronterend. Dus we hebben een mooie mix gevonden van, van, van, een, uh, van verschillende elementen uh, in het theater. Ja, ja. Hoe reageert het publiek? tot nu toe heel erg goed. Maar ja. en, en, en sommigen zitten aan, de, aan het einde van de voorstellingen... terwijl er heel veel gelachen is... zitten ze toch uh, um, armeloos. Sommigen zelfs met een traantje uh, in de zaal. Dus dat is eigenlijk wat je, wat je wil bereiken met een voorstelling. Uh, lachen en, en, en bijna huilen. Of, of de traan net na de lach. Of het besef dat het toch wel raar is. Dat we een in een rare wereld leven net na een enorme lach. Dat is wat mij betreft toch een van de hoogste dingen... die je kan beleven in het theater. Ja, ja dat is wel een centrale vraag eigenlijk. Wat wil, je, wat wil je ermee bereiken? Met dit aan de orde te stellen. Eind der tijden is aanstaande. Nou ja. Kijk, als wij een voorstelling maken... dan uh, hebben we het altijd over iets wat ons bezighoudt. Het is niet zomaar uit uh, wat, wat de mouw Het gaat erom, we zijn, we zijn samen, maken een voorstelling. En, en, en, en we gaan er dan over? Dus het gaat over dingen die wij interessant vinden op dat moment. Ja. En op dit moment... Ja, is het, uh, is het leven we in een wereld die... Ja, ik weet niet zeker of hij zal vergaan in december. Dat weet niemand natuurlijk. Maar het is wel tijd voor een grote verandering. Het is wel tijd dat er wat, wat, wat gebeurt. Want onze systemen zoals we die nu hanteren, zal ik maar zeggen, politiek ja. en, en economisch... die, die uh, lossen de problemen niet helemaal op meer. En wat nou als ik op 21 december wakker word en er is niks veranderd? Ja. Ja, <lacht> ja dan zou ik flauw ons <lacht> nee. Nee, nee, nee, nee, Nee, dan, dan zullen wij uh, door het stof moeten... En dan, uh, je krijgt niet je geld terug, uh, voor, nee, voor het ja, maar... <laughs> Dat kan in dit, deze wereld, kan het helaas niet in de, dit systeem. Maar ik wil best dan een, een knieval maken... en dan een keer een lied komen zingen voor je. Ja. Oké, okay, graag. Ja. Uh, Oké, okay, dank. Uh, in de theaters, De Ploeg 2012, hè? Ja, we staan ja. deze week in Utrecht vier Ook. keer. Ja. Oké, okay. ja. en wilt u meer weten, kijk dan op wwwdeploeg 2012 dan vind je de hele theater voor je van het, eh, Dankjewel, Han Reumer en VGO Waas. Alsjeblieft. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Het is vijf voor twaalf. 90.000 euro bracht de menukaart op... van het laatste avondmaal aan boord van de Titanic... bij een veiling in Engeland. Alain Caron is kok en bekend van het net 5 televisieprogramma Masterchef. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Staan er lekkere dingen op dat menu? Ehm uh, Nou, eerlijk gezegd, nee. Nee. Oh. Het, wel een heel, het ziet wel een hele mooi kaasplateau. Een kaasplateau, is, ja. Ja, een kaasplateau, ja, met uh, Franse kaas en camembert en stilton. En, uh, maar het is een menu van een buffet. Oh, je dat moet. Uh... Eigenlijk. Mensen die kunnen langs een buffet uh, gaan... en ze zien de menu en ze kunnen uh, pakken wat ze willen. Het is niet een menu van een chef-groep... Die, die gaat eigenlijk een hele menu mooi koken op tafel. Nee, maar zo'n buffet kan toch ook uh, allemaal exquise spijzen bevatten? Nou ja, exquise. Uh, nee. lam, lam op de grill, salam, mayonaise, uh, uh. anchovies... Uh, sla, uh, badjes en tomaten... En dan, uh, wat denk ik dat lukt, is appel met merengue. En uh, uh, ze hebben uh, ja, uh, uh, gevulde eieren, weet je wel. Oh, en ja. uh, gemarineerde kip Dus uh, als dat wat ze eet op de buffet, misschien is het mooi gemaakt. Ja. Het kan mooi gemaakt. Maar, maar het is niet wat u zelf op de laatste avond aan het boord van de Titanic <laughs> zou hebben willen eten. En nou, ik zal, ik zal denk ik een soort, eh, uh, ijsberg toetje zal, zal maken. Bijvoorbeeld een heel mooi bakje ijs met, eh, uh crème daarop en een mooie vanille-aroma. Maar uh, geen uh, salam-mayonnaise, nee. Dat zou nee. ik niet doen. En in ieder geval, ik zal niet een bedrag zo betalen voor zo'n menu. Het is gewoon kikken. Die man die heeft het gekocht alleen maar omdat het komt uit de Titanic. Oké, okay, die man heeft het gekocht alleen maar omdat het komt uit de Titanic. Ja. Dank, Alain Caron. Dit was met het oog op Morgen. Morgen presenteert Eva Jinek een de echte Janne en ik eindig met een gedicht van Wim Brands. Lijzig. Tien koeien had hij, een stuk grond, een moeder die voor hem kookte. Meestal sprak hij op een dag maar een paar woorden. Zoals nadat hij met een nekslag een konijn voor het avondeten had gedood. Dood, jammer. Ook zijn moeder sprak weinig. Zoek een vrouw, ik ga dood. Hij keek naar de hemel en vroeg zich af waarom daarboven ook een witte vogel zwart werd. Hij sprak een buurvrouw aan, lijzer, zoals ook zijn moeder sprak, alsof de woorden ijsberen waren die langzaam onbestemd wegdreven op ijsschotsen. Maar zo voelde het niet. Een witte vogel werd razendsnel zwart.